Alle venters hadden eigen aria voor sprot en haring voor begoniaals zelfs in fabrieken kwam van overal. Toch weer een liedje door de grote hal. Hilversum drie bestond nog nu, maar ieder had zijn eigen stem op elke steiger klonk. Van Palmya tot Jeruzalem, tussen het geratel van machines doo. Klonk in de convectie een mooi meisjeskoel. Dromend van de prins van weet ik veel die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilvers een Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Annemarie Roosing met het NOS-journaal. De orkaan Earl is afgezwakt tot categorie 2. Naar verwachting komt de storm later vandaag aan bij land... bij de Amerikaanse stad North Carolina. Het is nog onduidelijk hoe dicht het oog van de orkaan... bij het vasteland land zou komen. De kustwacht waarschuwt dat de afgezwakte orkaan nog altijd veel schade kan veroorzaken. Aan de kust kunnen windstoten van meer dan 165 kilometer per uur voorkomen. In Noord-Carolina zijn schuilplaatsen geopend. Tienduizenden mensen hebben het advies gekregen hun huis te verlaten. Miljoenen mensen die langs de Amerikaanse oostkust wonen krijgen mogelijk te maken met Earl. De explosie en brand op een platform in de Golf van Mexico lijken niet te hebben geleid tot een oliespoor op zee. Eerder waren er nog wel berichten dat er olie was gelekt, maar de Amerikaanse kustwacht spreekt dat nu tegen. De dertien bemanningsleden zijn uit zee gehaald en naar het vasteland gebracht. Naar verluidt is niemand gewond. De brand zou inmiddels geblust zijn. In april was er 300 kilometer verderop een ontploffing op het olieboorplatform Deepwater Horizon. Dat ongeluk leidde tot een van de grootste olierampen uit de geschiedenis. Bij de ontploffing kwamen toen elf mensen om het leven. In het centrum van Amsterdam is een jongen van 16 doodgeschoten. Hij werd meerdere malen geraakt en overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schutter is er te voet vandoor gegaan. Hij is nog spoorloos. De schietpartij was rond kwart voor zeven in de nieuwe houttuinen. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. Het slachtoffer uit Amsterdam is een bekende van de politie. Hij had in het verleden verschillende misdrijven gepleegd. De politie wil niet zeggen wat voor misdrijven. Het weer, vannacht koelt het af tot 6 graden. Hier en daar kan een mistbank ontstaan. Overdag schijnt de zon. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits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 Irak en zijn must moeten held liable voor deze krimpjes van abuse en destructie. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal scudraketten. Al 20 jaar. Live. Ja. Okay. Sorry about the music. Dit is 20 Jaar ZFM.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 From you to an island we saw and we went deep I need you cool Are you cool?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 in my mind, the love of me I felt behind